11 uur door al negens met het NOS-journaal. President Obama heeft voorzichtig positief gereageerd... op het aanbod van de Republikeinen... om het schuldenplafond tijdelijk te verhogen. In ruil daarvoor willen ze bredere onderhandelingen over de begroting. De Republikeinen willen onder meer aanpassingen... aan de zorgwet van Obama en extra bezuinigingen. Voor de Democraten valt daar alleen over te praten... als het schuldenplafond omhoog gaat... en er geen extra eisen op tafel komen... en er een einde komt aan de shutdown... Voorzitter Beener van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden... praat later vandaag met Obama. Het Europees Parlement heeft ingestemd met een nieuw grensbewakingssysteem... dat rampen zoals vorige week bij Lampedusa moet voorkomen. Het plan is om in december te beginnen met het communicatiesysteem Eurosur... waarbij de regio rond de Middellandse Zee prioriteit heeft. Andere landen volgen een jaar later. Het systeem kost jaarlijks zo'n 35 miljoen euro. Eurosur is een communicatienetwerk waarmee lidstaten snel gegevens kunnen uitwisselen... over ontwikkelingen aan de land- en zeegrenzen. Politievakbond ACP heeft in een brief aan minister Opstelte zorgen geuit over de gebrekkige portofoons van de politie in Limburg. Volgens de bond functioneren ze al meer dan een jaar slecht. Dat zou soms levensgevaarlijke situaties opleveren. Zoals vrijdag tijdens de rellen na de voetbalwedstrijd... Fortuna Sittar tegen MVV. Sommige politiemensen hebben ernstig in het nauw gezeten. Zo staat in de brief. ACP trok eind september al bij de korpsleiding aan de bel en eiste binnen een maand een oplossing. De bond wil dat door de problemen bij de voetbalwedstrijd niet meer afwachten en stapt nu naar de minister. De Duitse aartsbisschop gaat het schandaal rond de bischop met de dure smaak bespreken met de paus. Dinsdag werd bekend dat bischop Thebarts van Elst zijn ambtswoning voor 31 miljoen euro liet verbouwen, zes keer zoveel als begroot. De bischop verdedigde vandaag de keuze voor zijn luxe ambtswoning in het Duitse blad Bild. Ik begrijp dat het bedrag schokkend is, maar achter het getal bevinden zich tien individuele projecten, zo zegt hij in de krant. In Pakistan is oud-president Musharraf opnieuw opgepakt, een dag nadat hij op borgtocht was vrijgelaten. Musharraf is dit keer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een aanslag op de Rode Moskee in Islamabad in 2007. Daarbij vielen bijna 100 doden. Daarnaast wordt de oud-president onder meer verdacht van het beramen van de moord op oppositieleider en oud-premier Benazir Bhutto. In 2008 ging Musharraf in vrijwillige ballingschap in Londen. Afgelopen voorjaar keerde hij terug naar Pakistan, waar hij vrijwel meteen werd gearresteerd. Door een foutje bij de drukker in Groot-Brittannië staan in een deel van de eerste druk van de nieuwe Bridget Jones ook pagina's uit een ander boek. In Bridget Jones' Mad About The Boy... zijn 40 pagina's van de memoires van acteur Sir David Jason terechtgekomen. De boeken zijn op dezelfde dag gedrukt. De uitgever haalt de misdrukken terug... en lezers mogen hun exemplaar ruilen. Het weer nog vanavond. Minder buien in het binnenland zijn wolkenvelden, maar ook wat opklaringen. Morgen begint de dag droog. Later gaat het vanuit het oosten regenen en het wordt opnieuw zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. I believe...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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden. Binnen zit Chris Keijnen. Jeroen Dijsselbloem heeft de jaarvergadering van het IMF laten lopen. Vanwege het landsbelang. Er moet onderhandeld worden met de oppositie. Wel grappig dat hij dat besluit nam... om de dag dat er een belangrijk IMF-rapport uitkwam... over de wereldeconomie. Maar in Nederland werd weggezet als het allerdomste jongetje van de klas. Goedenavond, welkom bij het oog van donderdag. Tja, de politiek, hoe zou het ermee zijn vanavond? We gaan zo meteen naar Den Haag natuurlijk. Waar het misschien dan vanavond wel een beslissende avond is. Kunnen ze misschien meteen even het probleem van de ondervoeding in de wereld oplossen? Want volgens onze gast van zo meteen is dat echt de schuld van de politiek. En nationaal politiek mag het in België dan alles behalve koek en ei zijn. Het Belgische voetbal straalt meer eenheid uit dan ooit tevoren. Hoe lappen de duivels om dat? En hoezo schreef de Belg Jan van den Bergen ruim 500 pagina's... over de relatie tussen boksen en kunst? U hoort het allemaal in dit oog na de nieuwsoverzichten van morgen en vandaag. Donderdag 10 oktober. Twee kwartalen uh, achter elkaar in de plus. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Vanaf 2005 uh, is dat nog niet voorgekomen. Dus wat dat betreft zet de trend zich door en daar, daar kan je blij mee zijn. Ja, twee kwartalen van stijgende huizenverkoper. Er blijkt dus toch licht te kunnen schijnen nog steeds... aan het eind van de economische tunnel. De prijs van die huizen daalt nog wel, maar niet meer zo sterk als voorheen. En daarom durft makelaarsvereniging NVM een voorspelling wel aan. Dat betekent dat we ergens in de zomer van, van 2014 kunnen zeggen... dat de, de huizenprijs gemiddeld in Nederland stabiliseert... Een optimistische blik van de MVM, terwijl er nog zoveel beren op de weg kunnen verschijnen. De Amerikaanse overheid zit nog steeds voor het grootste deel op slot en een technisch faillissement dreigt als volgende week het schuldenplafond daar niet wordt verhoogd. Hoewel, ook daar lijkt een weg uit de impasse op handen. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden is bereid dat plafond kort te verhogen. Een temporary increase in the debt ceiling for hen his willingness. Het schuldenplafond zou dan voor zes weken verhoogd worden... en in ruil daarvoor moet Obama bereid zijn... om te onderhandelen over het heropenen van de overheid. Dat is tenminste iets, zegt een woordvoerder van het Witte Huis. Maar volgens hem heeft de president geen zin... om iedere paar weken te onderhandelen aan de rand van de afgrond. Respect dat hij nu hier blijft. En dat geeft ook wel de urgentie van een ieder aan die aan tafel zit. Nou, dat was iemand anders, maar we hadden meneer... Het zou veel be beter voor de economie zijn als we uh, deze episodische brinksmanship, you know, sort of mothballed the so de zogenaamde nucleaire wapen hier, die de the van of default voor uh, een langere periode Dat was namelijk J. Carney, de woordvoerder van Obama. Obama wil dus een permanente oplossing voor de begroting en het schuldenplafond. De Republikeinen zijn nog niet zo ver en dus hangt de dreiging van een faillissement nog steeds boven de markt. En daar worden de verschillende economen zenuwachtig van, zoals Christine Lagarde, de voorzitter van het IMF. We know. En u weet nu dat het to raise van de ceiling would cause schade zou to voor de Amerikaanse economie, maar ook voor de wereldwijde economie als gevolg van de spillover-effect. En datzelfde IMF heeft dus ook nog eens naar de vooruitzichten voor Nederland gekeken. En die zijn niet rooskleurig. De komende jaren komt het begrotingstekort ruim boven de 3% norm van Brussel uit. Minister Dijsselbloem van Financiën wil dat natuurlijk voorkomen. En daarvoor moet hij de vergadering van het IMF en de Wereldbank in Washington laten schieten.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 En dat thuis thuisblijft kan erop duiden dat de onderhandelaars er bijna uit zijn. Hij zit op dit moment weer aan tafel met de drie overgebleven potentiële medestanders. Die laten zich overigens niet vastpinnen op datum, tijd en uur. Zeker de SGP heeft het liever zorgvuldig dan snel. En als dat nog een aantal dagen doorwerken betekent, dan is dat maar zo. Al zijn er natuurlijk grenzen. Het kan morgen zijn, het kan overmorgen zijn. Uh, het kan uh, volgende week zijn. Zondag zal het zeker niet zijn. Dat garandeer ik u. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Dat vanmorgen staat in de Krant van die Dag. Gelezen door Marielle Hageman. Ja, de Telegraaf is erg benieuwd naar de argumenten. waarmee staatssecretaris Teven. waarschijnlijk morgen komt. om het proefverlof van Volkers van de G af te wijzen. Want dat Van der G. niet met proeflof mag, dat heeft de krant al lang gehoord van bronnen in Den Haag. En de Telegraaf vermoedt dat die argumenten zullen neerkomen op het inmiddels bekende rijtje. Maatschappelijke onrust, gevaar voor de openbare orde en de veiligheid van Van der G. en zijn familie. Maar hoe dan ook vindt de krant, elke dag dat Van der G. nog achter de tralies zit, is er één. Bij de Hogeschool in Holland dreigt een verloren generatie te ontstaan. Studenten die klem zitten tussen de strengere afstudiereisen van de HBO-instelling. en het slechte onderwijs dat ze tot 2010 hebben gehad, schrijft de Volkskrant. De krant geeft een schrijnend beeld van studenten. die zijn verwikkeld in slepende procedures. hoge studieschulden hebben en persoonlijke drama's meemaken. Zij zijn begonnen toen in Holland nog een heel andere HBO was. en diploma's makkelijker werden verstrekt, al dus de krant. Slachtoffers van mensenhandel krijgen vaak niet de schadevergoeding waar ze recht op hebben, valt te lezen in trouw. Door onwetendheid van advocaten, hulpverleners en politiemensen dient maar één op de drie slachtoffers een claim in. En als ze wel een claim indienen, vallen de bedragen laag uit. In veel zaken waarbij er sprake is van mensenhandel en uitbuiting is er geen boekhouding bijgehouden en is er volstrekt geen zicht op de misgelopen inkomsten. Wat zijn de problemen die tieners ondervinden op het web? De landelijk officier cybercrime wil dat nu wel eens van de jongeren zelf horen, en hij gaat daarom chatten via Facebook. staat morgen in de regionale kranten. De officier wil er ook achter komen wat de tieners doen op internet en waar hun privacygrenzen liggen. En tijdens de chatsessies gaat de officier ze ook wijzen op de gevaren van cybercriminelen die onwetende jongens en meisjes voor hun karretje spannen. De affaire Borodin is voor een aantal autobezitters in Den Haag nog niet voorbij. De vrouw van de Russische diplomaat die veroorzaakte afgelopen weekend... na een roekeloze dronkenmansrit schade aan vier auto's. Maar de bezitters kunnen waarschijnlijk fluiten naar hun centen... is de inschatting van internationaal strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops. In de Telegraaf zegt de jurist dat het hele gezin van de diplomaat onschendbaar is. En dus ook zijn vrouw. En dat betekent dat ze geen aansprakelijkheid hoeft te erkennen. Qatar is een openluchtgevangenis, zegt de 35-jarige verdediger Abdeslam Ouadou in Spits. De Marokkaanse international voetbalde daar twee jaar, maar vertrok met veel problemen. Ouadou vindt het een belachelijk idee om in de zomer te voetballen in Qatar. Maar dat is niet zijn belangrijkste bezwaar tegen het wereldkampioenschap daar in 2022. De verdediger, vraagt, de verdediger vraagt zich af wie er nou in een stadion wil zitten... dat is gebouwd met bloed van Aziatische slaven. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, en wellicht dan ook nog wat nieuws uit Den Haag. Maar dat hangt er maar vanaf wat daar vanavond nog gebeurt. Men zit nog bij elkaar op het ministerie van Financiën... en zoals ik vorige week al voorspelde, Joost Vullings, goedenavond. Ja, hallo Chris. Lig jij daar al de hele week op de drempel? Ja, ja, dat klopt... Ja, dat kan ik niet ontkennen. Nee, hoe, hoe is de sfeer vanavond? Er waren geruchten dat het er vanavond wel eens om erop of eronder kon gaan. Ja, dat, dat, dat hoopte vooral minister Dijsselbloem uh, vannacht. Dat was eigenlijk ook nog vandaag en uh, was kwart voor één uh, de, deze nacht. Maar dan dus uh, terug. Uh, die dacht ik ga niet naar Washington en dat doe ik omdat ik het gevoel heb dat we er bijna zijn. En dan is het goed, uh, goed om te blijven. En toen hoorde je ook van de kant van, van uh, de coalitie: van nou, wie weet wordt dit de laatste avond. Maar in de loop van de dag hoorde je eigenlijk van alle partijen, dus wel coalitie als oppositie, het is toch allemaal moeilijk en het moet zorgvuldig. Dus. Uh, waarschijnlijk wordt er nog morgen wat aan vastgeplakt. En er wordt er zelfs rekening mee gehouden... dat wellicht zaterdag nog wat onderhandeld wordt. Maar goed, je weet het niet. Nee. We blijven hoopvol. Ja. Oké, okay, maar waar gaat het dan inmiddels over? Er kwam, er kwam vanavond bijvoorbeeld in het journaal... een soort lijstje met gespreksonderwerpen langs. Iets met kinderbijslag, iets met elektrische auto's. En ook... Leidingwater duurder, daar had ik nog nooit van gehoord. Wat is daar het plan? Dat, is, dat heet vergroening, Chris. Oh. Van ons belastingstelsel. Geen groen water hoop ik. Nee, nee, nee. dat is uh, misschien een groen waarsje. Uh, namens de premier. Nee, ja, kijk, ze moeten natuurlijk geld uh, vinden. De partijen die daar aan tafel zitten, de oppositie, willen dat die, die nivellerende belastingmaatregelen, in de inkomstenbelasting, dat die deels verdwijnen. Nou ja, dat kan, maar dat kost geld. Dus dan moet je dat geld weer ergens anders vinden. Hmm. En dat wordt bijvoorbeeld uh, gevonden in. En belasting op, op leidingwater, dat bestaat al, maar dat gaat dan omhoog. En grote bedrijven zijn er nu van vrijgesteld en die moeten dan ook belasting gaan betalen op leidingwater. De afvalstoffenheffing, nou ja goed, die, die milieuvriendelijke auto's die worden toch weer aangeslagen. En op die manier vindt mijn geld om dus de eisen van de, de oppositie te, te financieren. Handig, je doet wat voor het milieu en je verdient er nog aan ook. Ja, daarom zijn die milieumaatregelen ook zo populair hier binnen. Ja, ja. Want er waren natuurlijk heel veel mensen die gisteren vroegen... Van, ja, nu GroenLinks ermee stopt... dan zal je toch zien dat al die milieumaatregelen van tafel gaan. En uh, ja, ik kwam er gisteren al achter dat dat niet het geval was. Omdat alle partijen die nog wel aan tafel zaten... Zeiden, ja, het klinkt misschien gek, maar die milieumaatregelen... die zijn in dit onderhandelingsspel bijzonder handig... want die leveren geld op. Ja. En dat is natuurlijk waar we naar op zoek zijn. Ja, maar goed, het draait natuurlijk uiteindelijk toch om... D66 en de arbeidsmarkthervorming, hè, dat ontslagrecht, dat dan toch eerder aangepast zou moeten worden. Waar gaat dat dan eigenlijk over? Gaat dat nou om een jaar eerder? Of moet het meteen op 1 januari al anders van D66? Ja, kijk, het, het, het laatste wat we weten, dat het bot van het kabinet was om het een half jaar eerder te doen. Kijk, in het regeerakkoord uh, hadden Partij van de Arbeid en VVD afgesproken dat het volgend jaar al zou ingaan, uh, in zou gaan. Dus zowel de, de WW-duurverkorting als het ontslagrecht versoepelen. Ja. Maar door het sociaal akkoord is dat twee jaar opgeschoven ja. naar 2020. Uh, ja, dan, dan denk je, daar zit een mooi jaartal in het midden. En dat is het jaar 2015. Maar volgens nog uh, horen we dat toch, dat het kabinet wel iets wil bewegen. Maar een heel jaar, dat heb ik nog niet gehoord. Om, om de sociale partners niet al te hard voor het hoofd te stoten, ongetwijfeld. Ja, ja. ja precies. Maar nu GroenLinks weg is, uh, is al veel gezegd, uh, is de positie van Pechtold veel sterker geworden. Legt hij nu ook hardere eisen op tafel? Nee, nee, dat, is, dat, is, dat zou je denken. Het, het, uh, uh, het is, het is namelijk nou gek als je al weken zit te onderhandelen en je je hebt je eisen op tafel gelegd en er loopt één partij weg. Als je dan de dag ernaar binnenkomt en je eisen in één keer, noem maar wat, nog eens een miljard extra voor ja. onderwijs erbij. Ja, dat is te doorzichtig. Daar trapt mm. natuurlijk niemand in. Maar de eisen die je op tafel hebt gelegd, daar kan je natuurlijk wel langer aan vasthouden. Omdat je weet dat er geen alternatief is. Ja. Dus in die zin maakt het je positie zeker sterker. Ja, Oké, okay, jij, jij blijft nog even naar de deur staan. Je komt straks terug. ik sta naar Luxeflex, Chris. Oh. Ja, dus ze zitten op de tweede etage achter Luxeflex. En dat is één streepje waar je doorheen kan kijken. De fotografen met hun lenzen proberen af en toe foto's te maken, maar ze denken dat ze Arie Slob in beeld hebben, maar ze weten het niet zeker. Ik vind het een mooi beeld, Joost, jou achter de Luxe flex daar. We horen je aan het eind van de uitzending weer even. Dankjewel. Is goed, Chris. Jovanka was dat van haar tweede album Love Child. Goede voeding in de periode van conceptie tot het tweede levensjaar is essentieel voor kinderen. Krijgt een baby in de eerste duizend dagen te weinig vitamine en mineralen... dan haalt het kind die opgelopen achterstand nooit meer in. En dat heeft weer grote gevolgen voor de economische ontwikkeling van een land. Met deze gedachte vindt morgen het symposium plaats NL voor nul ondervoeding. Paulus Verschuren is speciaal gezant voor voedsel en voedingszekerheid voor de Nederlandse overheid. Goedenavond meneer Verschuren. Dag meneer Laten we beginnen even met die duizend dagen. Um, een opgelopen achterstand in die eerste twee jaar. Is nooit meer in te halen? Dat klopt ja. De eerste serie van de Lancet. We spreken morgen... De Tweede serie, vijf jaar later, maar vijf jaar Lenzet geleden. Het is een medisch tijdschrift. Het is een genumeerd medisch tijdschrift. Eerder een congres organiseerde en nu het tweede. Ja, dat klopt, ja. In de eerste, in 2008, hebben ze vastgesteld dat de periode vanaf conceptie tot en met het tweede levensjaar van een kind mm -hmm. heel belangrijk zijn dat goede voeding aanwezig is voor dat kind, voor de verdere ontwikkeling en groei ja. in het later leven. Dat betekent betekende dus dat, dat, dat, dat, dat die toegang tot betere voeding heel belangrijk is uiteindelijk voor dat kind... uiteindelijk voor de maatschappij... en uiteindelijk voor het land. Ja, en is dat echt een, een, een heel recent inzicht... Uh, waar de Lancet twee jaar geleden mee kwam? Hoe lang weten we dat? Nou, dit weten we eigenlijk al een, een paar jaar. Vijf jaar geleden is de Lancet met de eerste serie uitgekomen... waarin die duizend dagen naar voren is gekomen. Aha. Het belang is, zeg maar, van goede voeding in die periode... die in die periode nodig is. En als de kinderen dat niet krijgen dat eigenlijk onomkeerbaar is. Het heeft gevolgen voor de groei en ontwikkeling... zowel fysiek als mentaal voor dat kind. Ja, maar nu legt u al de verbinding met de economie ook. U zegt dat is ook belangrijk voor de economische ontwikkeling van een land. Ja, kijk, als, als kinderen opgroeien in een ontwikkelingsland... en die hebben niet de kansen zoals de kinderen dat in Nederland hebben... Hmm. doordat ze dus achterblijven in groei en ontwikkeling. Hmm. Dat heet In het Engels heet dat stunting. Kinderen zijn te klein voor hun leeftijd... Je ziet dat niet meteen, maar ze zijn te klein voor hun leeftijd... en ze blijven ook mentaal achter. Dus je kunt zich voorstellen dat deze kinderen zich nooit... als volwaardige werkers in de maatschappij zich kunnen, kunnen bewegen... Mm -hmm. En dat geeft een achterstand. Ja. En uh, nu is de redenering, want uh, op dat congres morgen komen mensen uit het bedrijfsleven... mensen van NGO's, mensen van de overheid uh, en mensen uit de wetenschap. En de redenering is, met, met die vier partijen moet je dit probleem gaan tackelen. Waarom met die vier partijen? Nou, je ziet, iedere partij heeft zijn eigen kwaliteiten en kennis en kunde... We hebben nu een model ontwikkeld in Nederland. We noemen dat de Dutch Diamond Approach. Dat betekent de vier hoeken van het diamant... die vertegenwoordigen de overheid, het bedrijfsleven... het maatschappelijk middenveld en kenniscentra. Mm -hmm. Ieder heeft zijn eigen kwaliteiten en bij elkaar... kunnen we daarvoor een oplossing bedenken... die uiteindelijk hout snijdt... met name op dit belangrijke gebied van ontwikkelingslanden. Ja. We hebben dat sinds een paar jaar bij de overheid op de agenda gezet... als een, als een, als een investering die we moeten doen om ontwikkelingssamenwerking meer gestalte te geven. Ja, die wetenschapbedrijven, bedrijven, die NGO's begrijp ik, die overheid... maar wat moet dat bedrijfsleven? Wat is hun belang en wat kunnen ze doen? Nou, ik heb in het verleden gewerkt bij een groot bedrijf. Ja. En daar zeiden we, je kan niet... Unilever, een goed... Unilever mogen we bestrijden, hoor. Ja, zeker. Ja. Je kan niet een gezond bedrijf bouwen... in een maatschappij wat ongezond is. Hm. Dus het bedrijfsleven heeft baat bij het investeren in de maatschappij. En bedrijfsleven kan bijdragen om zeg maar, die maatschappij mee te helpen ontwikkelen... door daar te investeren, hmm. door mensen te werk te stellen. Maar Waardoor wat kunnen die... ze specifiek aan die ondervoeding doen? Nou, bedrijven kunnen producten produceren... die betaalbaar zijn voor de mensen die het nodig hebben. Hmm. Zoals? Zoals bijvoorbeeld, wat als kan Unilever doen, bijvoorbeeld? Die, nou, ja, Unilever die kan producten. Dat maken ze ook, geloof ik, voor zover ik dat begrepen heb... Uh, uh, producten die verrijkt zijn... Uh, bijvoorbeeld de margarines, die verrijkt ze met vitamine A en vitamine D. Dat doen ze al sinds jaar en dag. Ja. En die zorgt dat die, die, die toevoer van die vitamine en mineralen dat die voldoende is. Ja. Kijk, het probleem, dat moet ik misschien nog even zeggen voor de luisteraars. Er is in de wereld ongeveer een miljard mensen die honger lijden. Mm. Iedere dag. Mm. En dan praten we voornamelijk over calorieën, tekort. Mm. Mm -hmm. Er zijn 2 miljard mensen in de wereld die hebben een tekort aan wat we noemen micronutriënten. Dat is dus vitamine A, ijzer, jodium, zink. Dat zijn essentiële onderdelen in de dieet. Daar heb je eigenlijk maar een heel klein beetje voor nodig. Vandaar ja. heet het ook micronutriënten. Maar ze zijn essentieel voor de groei en ontwikkeling. Ja. En dat zijn de, de stoffen waar we het nu over hebben. En u zegt dat het bedrijfsleven moet zorgen dat dat beschikbaar komt voor de allerarmsten, Want dat, daar zit geen winst in voor ze. Dat is lange termijn denken. Ja, Kijk, je overheden die zorg dragen voor de voeding van mensen is niet duurzaam. Je zal dus een economische ontwikkeling mm -hmm. via het bedrijfsleven... of een bedrijfmatige opzet moeten creëren om dit duurzaam te maken. Mm -hmm. En als je ziet in die landen, als je in staat bent... om samen met die lokale overheden... dat gebeurt niet in Den Haag. We moeten kijken naar wat zijn de lokale problemen... en hoe gaan we die lokale problemen oplossen met oplossingen die ook lokaal bedacht zijn. Uh -huh. Met de mensen samen. Ja. Dat heet inclusive, noemen we dat in mooi Engelse woorden. Uh, gaan we kijken hoe, dat we, dat, uh, hoe dat we dat kunnen doen. Ja. Bedrijfsleven speelt er een belangrijke rol. Overheden kijken ook steeds meer naar het bedrijfsleven toe. Ja. Omdat we dat alleen samen kunnen doen. Ja. Nu las ik in een interviewtje wat ik met, met u las ergens ook... dat u zei die ondervoeding in de wereld... dat is toch echt de schuld van de politiek. Nou, je kan zeggen dat in die landen waar een grote ondervoeding is... het politiek heeft laten leren. En ik denk dat we nu voldoende informatie hebben... zowel vanuit de wetenschap en ook economisch. Je moet niet vergeten dat het Copenhagen Consensus... dat is een groep vermaarde economen... die hebben in 2008, maar ook in 2012... gezegd dat investeren in voeding... de meest kosteffectieve interventie interventies die we kunnen doen... van alle wereldproblemen. Hmm. Ze hebben gezegd dat iedere dollar... Het kost het minst en het levert het meest op. Ja, één dollar investeren in goede voeding levert uiteindelijk 30 dollar op. Dus als het niet gebeurt, zegt u, dan is het de schuld van de politiek. De politiek die zal zich daar... En wat we nu hebben in de wereld is dat er nu een wereldbeweging op gang is gebracht. Het heet Scaling Up Nutrition. Hmm. En deze beweging gaat samen met overheden dit op de agenda zetten. Kijk, als een overheid dat niet op een agenda zet... dan wordt het heel erg moeilijk. Omdat je natuurlijk... Uh, je, de, je hebt de policies nodig, je hebt de infrastructuur nodig... om dit uiteindelijk mogelijk te maken. Ja. Dat moet je samen doen. Ja. Maar goed... Um... In, in, in de sport noemen ze dat, geloof ik, achter de feiten aanlopen. Uh, er komen steeds meer mensen, nul ondervoeding. Is dat haalbaar als er in uh, 2050 9 miljard mensen moeten worden gevoed? Ja, dat dus hebben we natuurlijk twee problemen. Ja, kijk, zoals we in Nederland kijken, je praten over sport. We spelen hier totaalvoetbal, heet dat. Hè? Dat betekent dat je <laughs> ja. dus al die elementen bij elkaar moet brengen, omdat er niet zomaar één simpele oplossing is vanuit één organisatie. Nee. Partnerschappen zijn hierbij cruciaal... waarbij je alle kennis verbindt. Hebben zeiden vroeger altijd... nobody as smart as always. Dus breng dat bij elkaar. Ga met een overheid samenwerken... om te zien wat is specifiek nodig. Ik denk wel dat we veel meer nu kijken... vanuit de mens zelf. Zet die mensen in ontwikkelingslanden centraal. Kijk wat die mensen willen... en wat die mensen nodig hebben. En ga met die mensen aan de slag... Uiteindelijk komt een situatie van zelfredzaamheid ja. te creëren. Want daar moeten we naartoe. Ja. Ik bedoel, je gaat die mensen geen vissen geven, maar je geeft ze een hengel, zodat ze zelf kunnen vissen. Ja. En als je ze vissen geeft, zorg je dat er genoeg. En als je vissen geeft, moet je, je zorgen dat ja, het gaat natuurlijk hier om, dat er voldoende variatie komt in het dieet. Ja. Dat geeft de voedingsstoffen die nodig zijn. Daarbij is het natuurlijk ook belangrijk dat moeders weten wat kinderen nodig hebben. Ja. En dat ontbreekt voor een belangrijk deel. Dus ik praat over een pakket van niet alleen producten... maar ook kennis en toegang tot deze producten. En vandaar de Dutch Diamond. Ik wens u een uh, belangrijk congres. Morgens. Heel vriendelijk dank, meneer Keijnen. Dank je wel. I ran across seven, seven thousand people on my way, on my way, on my way out. One of it, two of it. It's my point of view, I want you to let me Bart Milo was dat met One of It. Want we gaan naar België. Morgen namelijk, wanneer u net naar langs de lijn hebt geluisterd... weet u het al, kan het Belgische nationale elftal zich kwalificeren... voor het WK in Brazilië volgend jaar. En het is lang geleden dat België mee mocht doen. En nog veel langer geleden dat ze als voetballand serieus werden genomen. Wat is er aan de hand met dit Belgische team? Ik ga daarover spreken met Raf Willems. Hij is schrijver van voetbalboeken. En met trainer Aten Meneer Willems, goedenavond. Goedenavond. Ja, die deelname uh, aan het WK in Brazilië. Die kan België bijna niet meer ontgaan, toch? Nee, eigenlijk niet. We zijn, we zijn niet meer vals bescheiden, nou. dus we zeggen het <laughs> maar uh, vlak af. Ja. Maar dat is een onderdeel van de metamorfose bij ons. Uh, we gaan naar Brazilië. Ja. U bedoelt dat we niet meer bescheiden zijn. Dat is een onderdeel van de metamorfose. Ja, ja. ja, dat was een valse bescheidenheid in het verleden. Die Belgen of nationale ploegen in België hadden. En, en daarvan uit een zeer zekere sluwheid en intelligentie voordeel uithaalden. Dus de grote teams in de jaren tachtig. Die speelden countervoetbal teruggetrokken. Waar de Nederlanders zich aan ergerden. En terecht eigenlijk. Ja. Maar vandaag zijn we dat kwijtgespeeld. Dat ja. minderwaardigheidscomplex. Dus ja. we gaan naar Brazilië. Ja, nou ja. Ja, en, en niet zomaar naar Brazilië, uh, want uh, waarschijnlijk ook nog groepshoofd, hè? Die kans is groot. Ja, is dat belangrijk? Ik vind van niet. Als je voldoende zelfvertrouwen wil hebben... moet je ook maar de betere landen recht in de ogen durven kijken. Dus dat, dat is van bijkomstig, van secundair belang, vind ik. Dat zit echt helemaal goed, hè, met dat zelfvertrouwen, bij ja. u. Ja, ja, ja. ja. Is, is dat bij het Belgische volk inmiddels ook al zo? Is er al iets van, uh, ik bedoel, ja, wij uh, verven allemaal ons hele lijf oranje... maar wat gebeurt er in België op dit moment? Wel, dat is iets wat mij het meest... Uh heeft gefrappeerd van. Op, op drie, vier jaar tijd is die. Uh, is er een deel van de verzuring in de samenleving. die wij toch al een jaar of twintig uh, kenden. en die, die, die België parten speelde, vond ik. Uh, is daar niet uit verdwenen, want dat gaat er snel. Maar er is zeker een soort maatschappelijke funfactor. rond die Rode Duivels gegroeid. met supporters die massaal uh, mee op verplaatsing gaan. 7000 naar Schotland, ja. 4.000, 5.000 naar Oostenrijk. Ook ook morgen zit het vak weer vol, 3000 bijna. Ja. En die dat doen in, uh, ja, in feestelijke outfit. Die echt zorgen voor een, een soort van ambiance. Die zelfs in de grote jaren, 80, waar ik het daar straks al over had, ja. niet bestond. Tenzij zeer uitzonderlijk. Even aan de oppervlakte kwam in Mexico, 86, uh, omdat men daar een goed wereldkampioenschap speelde. Maar verder bestond die eigenlijk niet. Nee. Uh, en nu is het uh, ten tijde van kwalificatiewedstrijden dat we... Een, mm, alles uitverkoopt. Dat is een vorm van, van marketing, natuurlijk, vanuit de Bond. Die hebben dat Aha. goed bekeken. Ja. Maar een marketingmachine kan alleen maar uh, slagen als er echt iets levert. Als er een markt is. is. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja. ja. En, nou. en dus ja, dat, dat is zeker een nieuw verschijnsel bij ons. dat die uh, ja, veel kleurige rode duivels. voor een soort. Uh, kleur ook in de samenleving. Uh, heeft gezorgd. die, die daarvoor niet, niet bestond. Nee. En goed, de, ik zei net al. Uh, we, we spreken ook even met Aten dat heb ik al gedaan. En. Uh, ik uh, vroeg hem uh, als, als eerste. of ook hij denkt. dat uh, België grote kansen heeft in. Uh, in Brazilië. Nou, ik denk dat België. Uh, een heel goed figuur gaat staan. omdat ze een hele goede. sterke ploeg hebben. En een coach die. Uh die heel goed ligt bij deze zeer talentvolle spelersgroep. Hoe komt dat zo opeens? Want jarenlang uh, was het in België, althans in onze Nederlandse ogen... toch niet uh, heel erg veel soeps. Waar komt deze talentvolle lichting opeens uh, vandaan? Ja, België heeft eigenlijk, uh, zoals Duitsland het een jaar of vijftien geleden gedaan heeft... in de Nederlandse school gekeken, ook naar de infrastructuur in Nederland... Niet wat, niet wat betreft uh, de stadions, maar in de infrastructuur voor de jeugdacademies. En ze hebben ook heel goed gekeken uh, in Frankrijk hoe alles uh, werkte. En ze, de grote clubs uh, zoals Brugge, uh, uh, Stammerdluik, maar vooral Anderlecht hebben schitterende accommodaties neergezet. Ze uh, hebben veel geïnvesteerd in jeugdopleiding. Ja, ja. Daar gaan ze nu de vruchten van plukken met uh, zeer grote talenten. Ja, nou is het niet helemaal voor het eerst dat België er goed voor staat. In, uh, in de jaren 80 was dat ook zo. Toen tweede uh, op het EK in 1980, vierde op het EK in, uh, in 86. Um, is het nu beter? Is de, is de structuur die eronder zit nu uh, nog beter dan toen? Ja, ik denk dat uh, dit elftal is het meest getalenteerde wat dat België ooit gehad heeft. Er zit zoveel potentie in dit hele Het is niet voor niks dat, uh, dat de keeper zeg maar, in de Atletico Madrid een uitblinker is. En dat uh, Company bijvoorbeeld aanvoerder is van het grote Manchester City. En dat er ook heel veel andere jongens in de Premier League spelen. Zoals uh, Eden Hazard uh, bij Chelsea. De Bruyne bij Chelsea. Lukaku is van Chelsea. Maar speelt uh, de pannen van dak dak uh, bij Everton. Ja, ja. Hoe ver gaan ze komen, denkt u? Ik zie België als ze een beetje behoorlijke loting hebben. Uh, en als ze dit niet als eindstation uh, zien... want dat is namelijk altijd de vraag... België staat helemaal op zijn kop uh, morgen voor die wedstrijd... om zes uur tegen Kroatië. Ja. Dat ze na twaalf jaar eigenlijk dit als uh, het hoogtepunt zien. Ja. Wat bij ons eigenlijk normaal is dat wij ons plaatsen. Hè? En wij vinden het allemaal normaal dat we naar de EK's en WK's gaan. Maar wij moeten de finale altijd halen en zelfs winnen. Ja, ja. dus uh, ze moeten niet meteen bier gaan drinken morgenavond. Nou, dat mogen ze wel doen, maar dan moeten ze wel weer verder. Okay. Uh, dan, dan gaan we nou 6, 6 december kijken uh, wat dan de andere loting brengt. Ja. En hoe ver gaan ze dan komen als ze een beetje behoorlijk loten? Ik denk dat ze in staat zijn om bij de eerste vier te komen. Dat ze een halve finale kunnen halen. Kijk, daar gaan we u aan houden. Dank u wel, meneer De Mos. Graag gedaan. Goedenavond. Ja, dat was Aad De Mos. Um... U, u, hij heeft het over die jeugdopleidingen. Uh, mm -hmm. En uh, u had het net ook over die veelkleurigheid. Nu in de samenleving, omdat iedereen zich uh, in, in uh, rood uitdost. Maar dat team is ook veelkleurig. Hè? Komt dat ook door die jeugdopleidingen? Of komt dat nog ergens anders door? Wel, die jeugdopleiding heeft eigenlijk de deur opengezet... voor jongens die in grote steden... Uh, aan straatvoetbal deden. Dus mm -hmm. men heeft inderdaad gekeken naar het Nederlands model... waar men het dominant voetbal bestudeerd heeft, zoals wij dat noemen. Yeah. Uh, en het Franse, waar men meer vanuit een tactische kijk... Uh, op de dingen speelt met vijf spelers in het middenveld. Uh, en wat meer controle inbouwt. Maar allebei zijn die scholen gericht op techniek en creativiteit. En daar heeft men dan het element bij ons uh, straatvoetbal aan toegevoegd. Uh, het element spelplezier en het element... Nadenken over wat doe je met die bal. Dus het brein dat de spieren eh, moet dirigeren. Eh, dat betekent dat men eigenlijk zeer pedagogisch te werk gaat. En door die combinatie met straatvoetbal is men in grote steden gaan kijken. Eh, waar veel migranten jeugd zit. van wat kunnen we daarmee doen? En ja, daar, daar plukt men de vruchten van. Hè? Want de helft van het team bestaat uit jongens van. van er bestaat uit kinderen van, van klassieke migranten die in de jaren 60 vanuit Zuid-Europa of de Maghreb naar hier verhuisden. Ja. Maar er zijn ook kinderen bij van asielzoekers uit de jaren 80 of van, van zelfs politieke vluchtelingen. De vader van, van de aanvoerder, ja. uh, Pierre Compagny, was, was, was in zijn studententijd actief in Congo, toen nog Saïre, uh, in in de bestrijding uh, tegen de dictatuur van... Van, van Mobutu, die streed voor democratisering van het land, die, die belandde in de gevangenis en heeft dan uh, na een aantal jaren het statuut van politiek vluchteling gekregen ja. in België. En die, die zoon is vandaag de belangrijkste ja. uh, voetballer nou ja. van het land. Dat, is, betere, dat vind ik een heel mooi verhaal. Betere argumenten en, voor een ruimhartig asielbeleid zijn er niet, lijkt me. Het is echt het verhaal. <laughs> ja, ik heb, ik heb die verhalen beschreven in mijn, mijn jongste boek Sympathie voor de Devils, de ja. Belgen in de Premier League. Maar dat zijn allemaal zeven, acht van die verhalen zijn integratieverhalen. Ja, ja, en, en dat is inderdaad heel mooi. Ja. En uh, uh, over, over integratie uh, gesproken, maar dan op Belgisch niveau. Uh, wat de afspiegeling van Vlamingen en uh, Walen betreft. Uh, is het wat dat betreft ook een uh, evenwichtige elftal? Wel, uh, door het feit dat de meeste van hen in het buitenland spelen... en elkaar daar leren kennen ook... Uh, speel, zijn, die, zijn die communautaire kwesties uh, van, van, van secundair belang voor, huh. voor die ploeg. En, en je ziet rond die ploeg... Uh, wat, dat betekent niet dat dat meteen een politieke vertaling krijgt... want daarvoor is het systeem te ingewikkeld bij ons... maar je ziet rond die ploeg wel een soort nieuw Belg zijn. Een soort nieuwe Belgitude die, die modern is. Je ziet, je ziet dat ontstaan van jonge mensen die, die uh, 21e eeuwse burgers van een land willen zijn, mm. zonder dat zij uh, dat zij uh, met, met communautaire toestanden uh, ja. uit het verleden bezig zijn. Ja. En, en dat is het interessante verschijnsel aan die rode duivels, vind ja. ik ook, dat dat een nieuwe maatschappelijke trend, wat niet hetzelfde per se is als uh, politieke trend, of, mm -hmm. of als een trend bij verkiezingen. Um, omdat je in ons land twee gemeenschappen hebt en, en alleen maar regionaal kunt uh, stemmen. Maar je ziet een ander, een ander gevoel in die samenleving ontstaan. Ja, ja. En dat vind ik wel, ja, dat, dat is het interessantste. Ja. Naast het sportieve succes vind ja. ik dat het interessantste van, van het hele Rode duivelsfenomeen fenomeen van ja. de voorbije drie, vier jaar. En heeft, dat, en heeft dat ook al een uitstralingseffect op de samenleving? In de zin van dat het ook bijvoorbeeld voor consumentenvertrouwen zorgt of wat economische groei oplevert? Je moet altijd oppassen met die linker te lekken. Ik, ik, ik, ik bestudeer al tien jaar de sociale functie van het voetbal. En je kunt heel veel doen met voetbal in de goede zin van het woord. Of je van een nationale ploeg moet verwachten dat zij de samenleving verandert. Dat is weer een andere vraag. Maar je ziet toch echt elke keer als die grote tafels spelen, dan is België één grote kroeg. <laughs> van, van, van, en dat van, van, is in ieder geval goed voor ja, de economie. Ja. Maar het is letterlijk te nemen: van diep in Wallonië ja, ja, ja. tot op de Nederlandse grens ja. hebben alle cafés eh, die avond een, een, een, een, een groot televisiescherm. En, ja. en, en, en is het een uitverkochte zaak daar? Ja. En dat is zeker leuk: hè? dat is alleszins leuker dan te zitten kniezen voor, voor binnenskamers, te zitten kniezen op hoe, de toestand, hoe slecht die wel is. Dus kom... je krijgt daar een, feest, een feestelijke sfeer rond dat voetbal, ja. Naar België morgen, meneer Willems. Doen. doen. Ja. Oké. Okay. Hartelijk bedankt, hoor. Daan. Graag gedaan. Streets of Your Town van The Go Betweens. We gaan heel even luisteren naar een fragment van Muhammad Ali vlak voordat hij in Zaire ging boksen tegen George Foreman. Schreef hij een gedicht over zijn tegenstander. I said last night I had a dream. When I got to Africa I had one hell of a rumble. I had to beat Tarzan's behind first for claiming to be the king in the jungle. For this fight, I've wrestled with alligators. I've tussled with a whale. I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock. I injured a stone and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man. I can run through a hurricane and don't get wet. When George Fuller meets me, he'll pay his debt. I can drown the drink of water and kill a dead tree. Wait till you see, Mohammed. Ja, I'm so, I'm so bad I make medicine sick. Mohammed Ali was een bokser die kunst maakte. Maar kunstenaars houden ook van boksen. Dat kunnen we lezen in De Artistieke Uppercut, een boek van Jan van der Bergen. Over hoe kunst en boksen elkaar vinden. Goedenavond, meneer Van der Bergen. Goedenavond. U was erbij hè, bij dit gevecht tussen George Foreman en uh, Mohamed Ali. Was dat net zo'n poëtische belevenis als, uh, zoals uh, Ali het hier verwoordde? Nou, eh, we moeten Nali natuurlijk altijd met een korrel zout nemen... maar er was niet alleen spanning, er was niet alleen humor... maar er was ook inderdaad, ja, toch een hoop geweld. Want wat hij daar allemaal vertelde... dat heeft hij eigenlijk niet gedaan tijdens het gevecht. Hij heeft daar eigenlijk een tactiek gebruikt die niemand verwacht had. Hij stond daar maar al die stoten te incasseren... die verschroeide stoten die van alle kanten op hem afkwamen. En toen die George Foreman uitgeraasd was... Toen ging Ali in het verweer en heeft met een schitterende combinatie in de achtste ronde eigenlijk ja, de hele weer voor een upset gezorgd. Ja. Niemand verwachtte dat nog, want hij was eigenlijk al op de retour toen die partij plaatsvond. Ja, ik hoor het. U bent een liefhebber. Um, van, vanaf welke leeftijd bent u dat al? Wel, ik ben op mijn zevende ben ik voor het eerst naar boksen gaan kijken. En dat was liefde op het eerste gezicht. Ik heb dan zelf ook een beetje gebokst. Meer om in conditie te blijven dan wat dan ook. Ik heb zeven jaar voor Eurosport commentaar gegeven... bij bokswedstrijden. Dus uh, het is maar één van de vele dingen waar ik mij mee bezighoud. Mijn andere passie, dat is de literatuur en de plastische kunst. Dus ik dacht, het wordt de hoogste tijd om al die informatie... die ik in de loop van de jaren verzameld heb, eens bijeen te zetten... En daar een boek over te schrijven. Een boek dat uiteindelijk toch veel dikker geworden is dan ik oorspronkelijk had gedacht. Het, het is een vijf... dik boek geworden, ja. 500, uh, 540, 50, 540 pagina's. 540 ja. pagina's, ja. Maar goed, u zegt dat uh, de, de, de, de kunsten en uh, het boksen, dat wilde ik dus bij elkaar in een boek zetten, maar dan moet het wel wat met elkaar te maken hebben. Wat heeft het met elkaar te maken? Wel, er is natuurlijk geen enkele sport die zoveel drama brengt als het boksen. Je hebt sensationele wendingen die op elk moment mogelijk zijn. Het gaat uiteindelijk over alles of niets. Op hmm. geen enkel moment wordt eigenlijk de schone schijn opgehouden. En het is alsof de bokswereld een soort enclave is... waar de beschaving aan voorbij is gegaan. En waar het rauwe, het instinctieve, het primitieve ik... zich nog eens opgehouden. Onbelemmerd kan uitleven. En Hugo Claus heeft daar een zeer mooie uitspraak over gedaan. Ja. Hij zegt: met boksen zijn bepaalde intellectuele spanningen vergemoeid die men nergens elders kan aantreffen. En wat hem zo boeide in de sport, dat is eigenlijk de overwinning. En dat gebeurt altijd van de intelligentie over de brute kracht. En het is de combinatie, eigenlijk, en dan is boksen op zijn mooist. Combinatie van gratie, intelligentie. Adel, vreedheid, lafheid die kan ontstaan in 30 seconden... want alles is altijd mogelijk. Je kunt als bokser een hele partij domineren... en ineens komt er een klap uit het niets, een verschroeiende klap... En je gaat naar beneden en je wordt uitgeteld. En het is voorbij. Ook al heb je de hele partij met je tegenstander gedold. Ja. En dat is natuurlijk wat, wat voor literatoren zo interessant is. Ja. Het drama in de ring. Ja, nou ja, u hebt dus, uh, behalve beeldende kunstenaars, vooral ook heel veel literatoren in dit boek verzameld en beschrijft, en citeert ook veel uit hun eigen werk, uh, hoe, hoe zij uh, in relatie stonden tot de boxsport en daar enthousiast over waren. Ik wou er een paar uitpikken. Die mij nogal uh, opvielen en verbaasden. Um, Bertolt Brecht, wat had hij met boksen? Ook Bertel Brecht die had een enorme goede band met boksen. Hij wilde eigenlijk een bokser zijn, maar had daar de gezondheid niet voor. En hij trok zich eigenlijk op aan die krachtpatsers in zijn entourage. En in ongeveer elk toneelstuk van hem... ofwel zit daar een ring in. Hij, hij, hij zag eigenlijk het theater als een soort van bokswedstrijd. Ja. En hij had ook een, een, een, een punchingball in zijn werkkamer hangen. En als hij uh, zich wilde afreageren... dan gaf hij daar een paar stoten op. Ja. Hij wilde ook ja. zeer graag... eigenlijk als een macho door het leven gaan. Vandaar ook leren jassen. He, deed alsof hij eigenlijk... Ja, een mannetjesputter was. Maar dat was hij eigenlijk niet. Het was schone schijn. En daarom heeft hij op een bepaald moment... ook eigenlijk het gezelschap opgezocht... van allerlei zwaargewicht Echte mannetjesputters. Maar, mannetjes mannetjes maar hij zag ook een, een soort relatie... met uh, zijn andere thema's. Maar zal ik maar zeggen, de klassenstrijd. Ja, precies. Op een bepaald moment uh, uh, heeft hij zich uh, uh, toegespitst op een roman. Hij had dat programma eigenlijk al helemaal uitgewerkt van hoe die roman er moest uitzien. Maar dan heeft hij het marxisme ontdekt en dan is dat project gestrand. Maar hij wilde eigenlijk aantonen hoe de, commercie, hoe de, hoe de, de, de commercialisering van de boksport eigenlijk zeer nefaste gevolgen kan hebben. Ja, ja. Maar Brecht was ook bijvoorbeeld een man die niet hield van stilist in de ring. Het moesten echt uh, uh, ja, punchers zijn zoals Jack Dempsey. En hij zei, een bokser die zijn tegenstander niet K.O. slaat, dat is eigenlijk geen bokser. Zo'n zag <laughs> zaak. de zaak. En, nog, nog, nog even die, die, die klassenstrijd, want een ander die ik tot mijn verbazing aantrof in uw boek was Jean-Paul Sartre. Ja. Jean-Paul Sartre, u weet het, hij was een zeer lelijke man... daar was niet veel aan te doen. Maar hij wilde eigenlijk een soort Don Juan zijn... voor wie alle vrouwen vielen. En hij wilde dus ook iets doen aan zijn fysieke conditie. Hij ging geregeld trainen, hij nam zijn leerlingen... hij was op een bepaald moment in de jaren dertig... helemaal in de band van de boksemanie, zoals men dat toen noemde. Mm -hmm. En hij nam zijn leerlingen mee, ofwel naar het bordeel... ofwel naar een de oefenzaal. Hmm. En uh, in de ring, ja. En daar... Uh, uh, probeerde hij dan uh, die, uh, die leerlingen te overbluffen. Dat lukte niet altijd, want uh, uiteindelijk uh, zijn er toch een aantal getuigenissen... van mensen die met hem in de ring gestaan hebben. Die zeggen, het was eigenlijk deerniswekkend. Uh, je kon hem raken wanneer je maar wilde. Maar hij zelf uh, gaf er toch een heel andere versie over... en uh, liet uitschijnen alsof hij eigenlijk ja, uh, de betere, de betere bokser... Uh, van de, de Franse pugilistiek was. Ja. Dan even naar de andere kant. Van het, uh, van het spectrum, uh, een, een man die ik echt tot nu toe alleen helemaal met de hoge cultuur heb uh, geassocieerd, Thomas Mann. Ja, Thomas Mann heeft een prachtig verhaal geschreven. Uh, zat ook geregeld samen met zijn broer Heinrich Mann aan de ring. Uh, dat was eigenlijk bon ton in die tijd om naar bokswedstrijden te gaan. Uh, dat was ook uh, helemaal in het begin van de eeuw. Uh, in het Wilhelminische tijdvak was boksen eigenlijk een beetje een minderwaardige sport. Het is nog in de ogen van sommigen, maar zeker toen. Maar de intelligentsia die vond het eigenlijk... Uh, Kom ilfo om daar naartoe te gaan en aan die ring mee te joelen en mee uh, te huilen met alles wat er gebeurde. En zo heb je inderdaad nog een aantal van die mensen van wie je het niet verwacht. Uh, niet minder dan zeven Nobelprijswinnaars. Ja die, uh, die uh, waren ofwel zodanig in de ban van de boxsport dat ze zelf de sport beoefenden of er in ieder geval toch zeer bevlogen over geschreven hebben en uh, wat mij eigenlijk bij mijn research verbaasde dat was toen ik ineens op de figuur uh, stoot van uh, de Nobelprijswinnares de Poolse dichteres Wisława Szymborska yeah. en Szymborska was verliefd op een Poolse zwaargewichtbokser Andrzej Golota, <laughs> zij kende die niet, maar dus kort nadat ze de Nobelprijs had gewonnen, zat ze in een restaurant en niemand had oog voor haar, want daar waren niets anders dan uh, zwermen journalisten die rond die Colletta stonden en hem dus ja interviewden en zij vroeg, wie is die man? En toen zei ze, ja, dit is een bokskampioen, die heeft tegen de grote der aarde gebokst enzovoort, en ze was zo gefascineerd door die figuur, ze durfde hem eigenlijk niet aan te spreken, omdat ze er te weinig van afwist, maar ze is zich dan helemaal in die Colletta gaan verdiepen, stond nachts op om zijn partijen te voeren volgen op de televisie. Toen Golota meedeed... aan de Poolse versie van Sterren op de dansvloer... supporten ze voor hem. En haar, haar, haar fascinatie ging eigenlijk zo ver... dat haar vrienden ermee begonnen te lachen. En voor haar verjaardag hebben ze haar dus... een, een, een, een bordpapieren uh, uh, figuur van Golota... cadeau gedaan <laughs> om op haar slaapkamer te zetten. En uh, zij heeft ook een gedicht uh, aan, aan de boksport gewijd. En ja. toen zij overleed op 89-jarige leeftijd heeft Anderzij Golota een gedicht voor haar geschreven... Ja. waarin hij zei, ja, uh, u zult nu niet meer in mijn hoek staan... en nogthans, ik heb u nodig, uh, Nobelprijswinnares. Prachtig. Meneer Van den Bergen, zoals u erover vertelt... zo leest u uw boek en een betere aanbeveling is er volgens mij niet. De artistieke uppercut heet het, heet het. Ik dank u hartelijk en ik zeg er nog even bij... dat u ook aanstaande zondagmorgen bij de collega's van de VPRO in OVT te horen bent. Dank u wel. Uw bedankt. En uh, ik ga en nog even terug naar waar we deze uitzending ook mee begonnen, namelijk Joost Vullings in Den Haag. Joost. Chris... Hebben we al een akkoord? Nee, we hebben nog geen akkoord. De, de, de, ja, het is een mooie beeldspraak. De bel voor de laatste ronde heeft hij nog steeds niet geklonken, Chris. Een bruggetje. Help. Ja, een ja. bruggetje. We hebben hem te pakken, hoor. En ze hangen hier in de touwen van vermoeidheid. Ja. Nee, niks gebeurd. Nee, niks gebeurd. Nee, ja, hooguit van... Uh, dat, nou, dat was denk ik... Um, kort nadat wij gesproken hebben... Dat het nog minimaal een uur zou gaan duren. En dat ze plenair bij elkaar waren. En dat soort snippersinformatie moet je het mee doen. Oké, okay, nou... Terug naar de luxe flex, Joost. Dankjewel. Ja, ik, ik heb ze weer in beeld, hoor. Oké. Okay. Het is vijf voor twaalf. Ja, de zittende president Aliyev heeft de verkiezingen in Azerbeidzjan dik gewonnen. Met 85% van de stemmen. Waarnemers concludeerden dat de stembeschang niet aan de normen voor een democratie voldeed. Goedenavond, meneer Gebrandi van D66. Goedenavond. U bent voorzitter van de parlementaire assemblee. En u houdt in die zin contact met uh, Azerbeidzjan. Uh, geen nieuws, hè, geloof ik, dat er onregelmatigheden plaatsvinden bij verkiezingen in Azerbeidzjan. Nee, de familie uh, Aliyev, uh, vader Heider en nu zoon Ilham... die hebben al zo'n veertig jaar de macht in dat land. Ja. En hebben een lange geschiedenis van verkiezingsfraude en zelfverrijking. En dit keer hebben ze zelfs uh, de dag voor de verkiezingen... werd per ongeluk de uitslag al bekendgemaakt. Ja, dat, daar wou ik het even met u over hebben. Want gisteravond uh, kwam er opeens een, een uitslag... Dat die meldde dat meneer Aliyev had gewonnen. En die kwam van de kiescommissie, geloof ik. Hè? Is dat het cynisme ten top? Ja, um, ze hadden inderdaad een verkiezingsapp en die werd een dag van tevoren gelanceerd en daar stond de uitslag al in. Uh, overigens niet nieuw dat er uh, dat soort blunders gemaakt worden, want uh, in 2003 hadden ze de uitslag zo gemanipuleerd dat alles bij elkaar opgeteld kwamen ze boven de 100% uit. Um, ja, een cabaretier zou het niet kunnen bedenken en als het niet om zoiets belangrijks als democratie zou gaan... dan zou je er inderdaad om moeten lachen. Nee, ja, nou ja, ik moet er nu ook om lachen. En ik weet dat het belangrijk is, maar het is toch grappig. Uh, maar, maar die app, hebben ze zich daarvoor verontschuldigd? Nou, hij, hij is vervolgens even uit de lucht gehaald. En uh, een dag later is hij uh, weer uh, beschikbaar gesteld. En... Uh, nou, volgens mij uh, is de uitslag van 85% procent voor de zittende president... is uh, ongeveer hetzelfde als wat ze uh, de dag voor de verkiezingen al uh, op die app hadden staan. Ja. Maar um, waarom dan eigenlijk 85%? Procent? Dan kunnen ze er toch ook 98% procent van maken? Of wat misschien iets verstandiger is, 51%. Procent. Als ze het toch in de hand hebben, waarom dan toch, dan, toch zo'n vrij opvallend hoge score altijd... Ja, ik denk dat hij zich daar heel prettig bij voelt om uh, zo te kunnen aantonen dat hij heel populair is in het land. Uh, er zijn ook peilingen gedaan door uh, ja, neutralere uh, organisaties. En die kwamen op veel lagere cijfers uit. Die uh, zaten ver onder de 50 procent. Dus ik, ik denk dat hij dit ook voor zijn uh, zelfvertrouwen nodig heeft. Ja. Nou, nou bent u dus vicevoorzitter van die parlementaire assemblee. Uh, Kunt u hier iets aan doen? Of uh, heeft iedereen zoiets van. Nou, dat Azerbeidzjan, dat geloven we wel. Nou, ik ben al, al jaren ermee bezig om Europa een veel kritischer toon te laten aanslaan richting Azerbeidzjan. Maar er is, er is één probleem: Azerbeidzjan heeft heel veel gas en olie. En is een heel belangrijke uh, doorvoerhaven van gas en olie richting oh ja. uh, Europa. En ja, dan gaat de ene eurocommissaris die over mensenrechten gaat, die is dan kritisch. En dan komt er een week later komt er een eurocommissaris die gaat over energie. En die gaat er heel aardig doen. Die zegt mond ja. Dan is de kritiek is niet meer zoveel waard. En uh, ja, ik vind dat als d er dat dat, dat dat niet kan. En dat uh, Europa een veel kritischer houding moet houden. Uh, ook wij hebben er belang bij als daar een stabiel democratisch regime zit. Ja. En, en niet een dictator. Nee, maar ja. De koopman in de dominee. Het is een oud probleem. Hartelijk dank, Gerben-Jan Gebrandi. Dit was met het oog op morgen van deze donderdag. Morgen is het vrijdag, is er ook weer een oog. En dan zit hier Thijs van der Brink. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigaretten und ein letztes Glas im Stehen Das ist Radio 1